Zij je eerder en ik zeg het nog eens. Rappers verliezen zelfvertrouwen. Net als fucking in God, niks. Vangen geen bot, niks, restjes. We kapen alles weg omdat de rest gewoon niet bij de les is. Ik zeg je, dit kerel is de enige reden waarom je chick niet op die is. Strakke heupen voor de mode aangeven. Veel plegers op de mic, wat uh -huh. takels breken, Niks takels tegen. Wat praat je uh -huh. over je niet aanspreekt bitch, sta je me tegen Sukkels als jij worden voor stuk hip, Geknipt voor werk als dit Haarscherp in de pit, dus bitch Ken je plaats, ken je eigen talent Ik rockshows, appstellen en zet mijn eigen trend Respect verdwijnt sneller dan er naar je toekomt Dus ik claim mijn plek van nu tot aan de verre toekomst En lijkt de zoektocht naar doofelijk dat verduidelijk mijn lyrics op en over, het projecteer. Alles wat ik weet, zodat ik onwetende leer. Al die gretige people's willen naar dit niet meer. Ik onthoud mijn shit hoor, wanneer ik dementeer. Dat is geen point. maar zeggen dat het diep zit. MOC, bruk binnen, hip, of die intent Crisis, het komt als thermodom in 100 en honderdprocent thesis Dat is die ziek is, plus de fysis, is waarom je dit niet check. Fuck die smet, vreetmietjes Dit zie is een contradictie De helft vertelt over hemzelf, wat niet boeit, de rest spit, fixie Fuck die shit Fuck die shit Fuck die shit Fuck die shit, Fuck die shit. Fuck die shit. Je <letzte video> Wil je weten wat echt op een is? De, is?